She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of a locker. Een rectificatie van het bericht wat u er net heeft gehoord: Decibel is nog niet de lucht uitgehaald. Decibel is nog wel degelijk. We zijn niet gegrepen door de radiocontroledienst, dus dit alles berust op een vergissing. Wilt u het telefoonnummer 186193 ongemoeid laten, aangezien een van onze medewerkers probeert de studio te bereiken. De jongens in de studio, mochten jullie dit horen, legt hem horen even op het toestel, zodat Hans de Graaf jullie kan bereiken. Rustrond Amsterdam, berg je voor de toestel maar op want er is niks in de hand, geen sensatie. Enige verzoekjes indienen die normaal gesproken niet gedaaid worden. Snachts is de verzoek ook, maar door deze omstandigheden draaien we een klein verzoekje. Iemand vroeg waarom? Elvis Presley. Nou, aan dit verzoek kunnen wij toevallig wel veel doen. Come on, everybody, heet het. Come on, everybody, and snap your fingers. Whistle this tune right now Oké, okay, alle telefoonliefhebbers, u kunt weer 186193 bellen. Dit telefoonnummer is weer vrijgegeven, dus bel hem maar flink op los. Was born the wrong way. Come on, everybody, and I turn your head to the left. Come on, everybody, and I turn your head to the right. Come on, everybody, take. Nou die jongens in uh, studio 1 je had bijna dit mee kunnen zingen. Nou, hier zijn we dan. Van ik heb een zender, ik heb een studio. En een nieuw duo voor al uw van Ja, vrolijke, gezellige meezingers. waren je. Ja, zeker joh. Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet weer. En als hij het wel doet, dan doet het me zeer. Ik heb hem nog wel. Naar deze plaats. Gaat deze zender eruit en dan kunnen jullie het weer overnemen. Dus aan het einde van de plaat gaat deze zender eruit. Doe je nou wel goed? Maar hij werkt niet meer. En al wie je er al doet, dan doet het me zeer. Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet meer. Maar vroeger wat geen idee. keer. Stil, Stil. stil, <truip stil. stil. <truip stil> of die hond van Puitslaat. Op een dag. Ja, en Kees Graafland, die op het ogenblik in onze studio zit, die zijn op het ogenblik het vol standaard met Melisana. En meer niet, zijn vrouw zingt, daarom steeds dit liedje jouw ja, bedoel. ik heb hem nog wel, maar hij waren ook niet meer. En als hij het vooral doet, ja. dan doet het me zeer. Ik heb hem nog wel, maar hij waren niet meer. Maar maar voor, voor. Ja. ik heb Ik doe even mee. Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet meer. zie je het wel doet, dan moet het me zeer. Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet meer. Maar vroeger had hij niet Laten we dit maar nou beschouwen als een generale repetitie. Weet je hoe straks het? Ja, die wil niet stil ik ga die kraakjes maar even zo je uh, programma weten. Stak zijn neus in iets, wat hij niet mocht. Niet. We hebben een uur naar een dokter gezocht. Zijn neus werd gered doet alleen nogal wat pijn daarom zingt hij nu dit refrein ja, ja. ik heb hem nog wel maar hij werkt niet meer en als je het wel doet dan doet het me meer. Ja, ja. ik heb hem nog wel maar hij werkt niet meer dan doe ik hem niet meer ja, ja. ik heb hem nog wel maar hij werkt niet meer zie je het wel ja. Doet het me zeer? Ik heb een mocht wel, maar hij niet meer. Maar vroeger was geen idee. Maar wie daar op opa van taf. Nog gras en nog veer ja, ja. Ging onlangs nog trouwen met één lekker dier De huwelijksnacht kwam en ze wilde meteen ja, Maar opa zong zacht voor zich heen oh. Ik, Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet meer En als hij het wel doet, dan doet het me zeer Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet meer maar vroeger, wat ging die keer? Ik haak hem Gooi de centrum, voor de maar verstier. En als hij het er al doet, dan doet het me zeer. Ik had hem nogal, maar hij werkt niet meer. Maar vroeger, wat ging die, maar vroeger, wat ging die, maar vroeger, wat ging die Succes. Daar zijn we dan weer. Hele? Ja, ja. Een beetje hard allemaal, doet er ook niet toe, koptelefoon weer op mijn hoofd. Het werk weer, brandweer voor de deur, oké, okay. geen paniek in de tent. De zender is weer ingeschakeld. Oh. Oh. Muziek. Ik dank jullie jongens. Ik ben je eeuwig dankbaar voor het invallen de afgelopen nou, 60 minuten alweer bijna. En deze bel is weer terug. Huismuiz achter de knoppen. En de remix van de Jacksons Walk Right Now op de draaitafel. Klein beetje een Het Gaat allemaal automatisch. Als we uit de lucht vallen valt automatisch een andere zender weer in. We zijn er weer. En dan wel tot morgenavond. 9 uur. Radio. Ah, het is gek huiskamer binnen. Niet te geloven. Deze belradio bij tot morgenavond 9 uur. Een klein beetje een angstige situatie. Zender viel plotseling uit. Kan allemaal gebeuren. Oké, okay, goed voorbereid hè. Een bagjeer erom Van die dingen, van die dingen. Wat doet het hem. Adverteerders mogen ook niet te kort doen komen. Hey, hey. Hij doet het niet, hoe kan dat nou weer? Dan maar op deze manier hoor, dan weet ik het ook niet meer. De helft van de apparatuur er op het ogenblik niet, ik weet niet hoe dat er allemaal komt. Maar oké, okay. op de draaitafel de speciale remixversie dan wel van... Arms Hier is Ian Jury. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, artisticus. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, artisticus. I whittle when I piddle, cause my middle is a riddle. I dribble when I nibble, and I quibble when I scribble. So place your heart on peanuts... thank yous from 27... Jury. En zo dadelijk kun je weer bellen. En ik doe het om kwart over twee. Omdat we op het ogenblik een klein beetje knel zitten. Met allerlei dingen die nog gedaan moeten worden. Dus om kwart over twee en om half drie een keertje. Live in de uitzending dan bij Deze wil Radio. Linda is ziek en die zit op het ogenblik niet achter de telefoon. Dus zijn niet boos als hij niet wordt opgenomen. En ik wilde ook nog eventjes mijn excuses aanbieden. Voor de mensen die zomaar uit Rem de telefoon uh, erop gegooid kregen. Zojuist. Want het was... Uh, een klein beetje een probleem voor ons want we hadden iemand nodig die ons kon bereiken en wij kunnen hem niet bereiken inderdaad. Dus onze excuses daarvoor. De schekken met de fruit kwaliteiten geen geknoei. Van de prijs is totaal belachelijk. Je kunt er ook je giro kwijt en om te lezen lang niet gek. zomaar een winkel als je nou even meneer de leeuw ik weet niet of je zit te luisteren meneer de leeuw edu eduard klein als hij even in de studio wil komen meneer klein alsjeblieft en anders uh, meneer de leeuw ik zit hier namelijk met twee keer te zetten. deks niet willen werken hier is de little river band van een paar jaar terug What's like inside the bubble? Does your head ever give you trouble? It's no sin. Trading. We'll take care of you It don't matter what you